Misschien kan je binnenkort niet meer naar een festival of club. Het kabinet denkt erover na om evenementen alweer af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Omdat de coronabesmettingen erg hard oplopen. Vooral onder jongeren. Minister Jonge heeft daarom spoedadvies gevraagd aan het OMT. Je ziet nou die cijfers zo rap stijgen, ook veel rapper dan voorzien. Is er alle aanleiding om dat spoedadvies te vragen en om ook snel tot maatregelen over te gaan als het spoedadvies dat rechtvaardigt. Dus het is nog niet het moment om het virus op zijn beloop te laten op dit moment? Nee, ik denk dat, dat we zover nog niet zijn. Dat kan ook niet. Hè. De mensen uh, onder de dertig hebben uh, of pas één prik gehad of, of zelfs nog geen. Morgenochtend weten we waarschijnlijk meer. Dan horen we van het kabinet of maatregelen ook echt nodig zijn. De gezondheidssituatie van Peter R. de Vries is ongewijzigd. Hij vecht nog steeds voor zijn leven. Dat laat zijn familie weten in een statement aan RTL Boulevard. De misdaadverslaggever werd dinsdagavond neergeschoten op straat in Amsterdam... Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt, zegt de familie. De uitzending van RTL Boulevard staat vanavond opnieuw helemaal in het teken van Peter R. de Vries. De man van 23 uit Amsterdam moet 21 maanden de cel in voor het doodschieten van zijn jeugdvriend, heeft de hoogste rechter bepaald. De man schoot zijn vriend vorig jaar dood toen ze een videoclip maakte over wapens en drugs. Daarbij werd een echt vuurwapen gebruikt. Eerder vond het OM dat er sprake was van opzet. De hoogste rechter vindt dat niet, maar noemt het roekeloos gedrag. En in Doetinchem in Gelderland wordt dit weekend het grootste ballonnengebouw ter wereld geopend. Het zijn zes grote kubussen in verschillende kleuren. In totaal 100.000 ballonnen. De bedenker hoeft het gelukkig niet allemaal zelf op te blazen. Er zijn hier ballonartiesten uit zeven verschillende landen. Dus, uh, die allemaal ook, zeg, hebben aangeboden om te zeggen wij willen hier heel graag meehelpen. Want dit is zo bijzonder. Dit willen we echt niet missen. Ja, het mega ballonnenhuis is onderdeel van een festival.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 Uh, weer naar buiten kijk, zonnetje schijnt en dit was het nummer wat uh, 19 juli 2020 op YouTube verscheen en ik was verkocht en dat kwam er ook nog eens een keer bovenop uh, dat uh, een van uh, de bandleden zei van ja wij uh, hebben een band en misschien vind je het wel leuk om te draaien nou ik heb hem geloof ik heel lang gedraaid, uh, dit nummer van de Arters en Something with Oceans heeft ook een reden. Want de band gaat vanavond vanaf 8 uur hier semi-akoestisch een aantal nummers laten horen. Alles heeft te maken met het album, wat nog niet zo gek lang geleden is verschenen. Ik geloof eind juni in de laatste week is Glas van de Hand van de Arthurs gekomen. En inmiddels is er al één van de leden. En dat is denk ik ook één van de meest belangrijke, want dat is de frontman zelf, namelijk Robin Den Drijver. Uh, Robin, als je dan toch uh, in de buurt bent van de microfoon... Uh, ...ik uh, zou zeggen, grijp die uh, middelste daar eventjes, want uh, dan zet ik hem even open. Want uh, het, het, is, uh, het blijft natuurlijk speciaal om hier uh, deze kant op te komen, of niet? Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Uh, want uh, ik heb begrepen uit de bio Amsterdam en Rotterdam. Waar kom jij nou vandaan? ja Ik kom oorspronkelijk uit Barendrecht. <laughs> uh, maar ik heb uh, een vrij groot deel van mijn uh, jong, jonge leven ja. dan nog uh, in Rotterdam gewoond. Dus uh, in principe zijn wij eigenlijk een Rotterdamse band. Ja. Maar we hebben ook wat mensen uit Amsterdam bij. Dus, ja. Uh, ja, dan is het uh, even slash uh, ja, Amsterdam. Ja, uh, Ajax, Feyenoord. Uh, zeg maar. <laughs> ja, maar dat is een 010 en een 020 ja, uh, combinatie. Het kan dus gewoon. Het bewijs is geleverd, want uh, jullie hebben gewoon een hele goede single toen in 2020. Die staat trouwens ook op dit album, hè? Dat ja, klopt. Ja. Ja, ja. Um, nou ja, we gaan het uh, straks uh, allemaal uh, horen. En hoe of uh, wat natuurlijk, want uh, het is, uh, dat is een beetje ook de, de aanleiding om uh, een beetje uh, het album een beetje onder de aandacht uh, te brengen. Dus, zeker, zeker. Dus, uh, dus dat uh, gaan we zo doen. goed uh, Dit is even de korte introductie. Dit was uh, Robin even van de uh, Artus. Ja, we geven hem even de, de ruimte, want uh, er moet nog even wat, uh, wat dingetjes uh, hier uh, links en rechts uh, gebeuren. Zoals het opbouwen en uh, een beetje de boel uh, soundchecken en dat soort zaken. Dus dat gaat uh, allemaal plaatsvinden. Wat hebben we dan nog meer? Nou, we hebben uh, bijvoorbeeld ook uh, wat materiaal uh, van uit, uh, uit het land uh, gekregen. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van Colin Hoeven. Is ook van oorsprong een Rotterdammer. En uh, hij uh, resideert tegenwoordig in Nijmegen. Maar uh, van de week heeft hij ook een nieuwe single uh, uitgebracht. Um, er is nog een nieuwe single. Ik heb hem wel aangekondigd als zijn we... We moeten daar even aandacht aan besteden. Maar... Mountain Eye uh, gaat morgen een nieuwe single. En je voelt hem al aankomen. Wij mogen hem vanavond al draaien. Dus we hebben dus gewoon regelrecht een primeur vanavond. En die zal je dan straks ook horen. Ook een uh, vette primeur is van een Amsterdamse band. Het is wel een uh, band uh, op leeftijd. Maar goed, wat uh, geeft dat? Dat is zijn wel meer bands. Von V is er ook eentje die zo in elkaar steekt. Uh, en die uh, band die heet No Smoke. En die zal je straks ook gaan horen. Jof. Wild of Jeff Wild. Uit Limburg hebben we ook een nieuwe single... vorige week afgeleverd. Ook die ga je horen. Wat ik vergeten binnenavond te kondigen... maar hij zal er wel in zitten... is Word. met Touch You. Die zit er ook in. En dan hebben we natuurlijk aandacht... voor allerlei uh, muzikanten... die op dit moment uh, redelijk in de belangstelling staan. Uh, bijvoorbeeld ook deze dame. Mo heet zij. Nederlandstalige muziek. En het nummer dat heet Kalmte. Koude Was. een gevoel waarover ik klein dacht, wel mm. nu groter dan het grootste, waar ik met jou wil blijven, wil geschiedenis met je schrijven, mm. ik kijk in je ogen en ik drijf hier op een opgeluchte vrijheid, op de kanten van je schoonheid. Van je schoonheid near the Snow Peak Mountains only Yesterday When you told me Ik heb nog telefonisch in de uitzending gehad deze Paul Bond. Het uh, ging al een beetje op zijn radio Ik probeerde hem uh, in de uitzending te halen en ik had helemaal geen tijd meer over. Terwijl hij precies in uh, de, de aankondiging, ja dat uh, ging helemaal uh, niet zoals ik het uh, zou hebben. En dat uh, leverde toch min of meer een beetje een hilarisch radiofragment op uh, met Paul Bond. Uh, nieuwe single van hem, Sunset Blues. Uh, zijn broer zit ook niet stil. Want ik heb begrepen op 27 augustus uh, zal er een akoestisch optreden zijn van uh, Frank Bond en Ferry Jonk. Oftewel het hart van Alaska. Uh, zij zullen daar akoestisch werken uh, laten horen. In De uh, Piers, zo heet uh, die zaal in Volendam. Ik uh, geloof dat het om half acht uh, kun je al binnen. En uh, dan, of half acht, of, uh, acht uur zo'n beetje. En om kwart voor negen, dan uh, begint de, de hele meuk. Uh, je kan uh, kaarten krijgen uh, en dat is 15 euro. Misschien krijg ik zo direct een bericht dat ik uh, wat betreft de aanvangstijd niet helemaal goed zit. Uh, maar dan uh, zul je dat uh, nog uh, later in deze uitzending nog wel even terug horen. Hoe het precies zit. Dus dat is uh, aanstaande. Dus Alaska uh, verklapt dan eigenlijk min of meer dat ze dus met nieuw materiaal gaan komen. Want dat is dan de, de meest logische gevolgtrekking hieruit. En uh, als je goed leest op uh, de sociale media, dan is dat ook min of meer wel het uh, geval. En waarom zeg ik dat? Nou, Paul Bond is een van de sessiemuzikanten van, uh, van Alaska. Eigenlijk uh, voert hij min of meer uh, ook een onderdeel van de band... Uh, als ze dus echt ja, op uh, tournee zouden gaan. Dus dan uh, zitten er uh, nog drie, vier mensen extra in die, in die band. Um, goed, dat uh, is over Alaska, Paul Bond... Nu weer verder met de, de muziek. En ik denk dat deze zeer binnenkort in het, uh, uh, bij ZFM gewoon maar ergens uh, voorbij zou kunnen komen. Want het is een echt zomersplaatje. En uh, dit is van een Amsterdamse band. En wij hebben ze hier in april gehad. En dan hebben we het over Kafka en Into the Sunlight. Today the blue turns back time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 I am too drunk, oh, oh drink with me tonight, to the morning light, to the sunrise, and we're still excited to come drink with me tonight, to the morning light. Vorige week was hij hier te gast, Adrian Kraft, met uh, Drunk, uh, is de single. En dat nummer dat heeft hier ook uh, akoestisch uh, gespeeld. Uh, het is de bedoeling dat er ergens een uh, verderop compleet album nog uh, gaat uh, verschijnen. Tegenwoordig uh, woont hij ergens in het oosten des lands. Maar uh, oorspronkelijk komt hij toch echt hier uit deze streek uh, vandaan. Namelijk uit uh, de buurt van Aalsmeer. Daar komt hij vandaan. Uh, dus het is in feite een noord holland Als je wat uh, een beetje rumoer hoort, uh, dan uh, heeft dat ook een beetje te maken met de band die vanavond uh, gaat spelen. Dat zijn de Arthurs. Uh, daar begonnen we deze uitzending ook mee. Uh, het is uh, van het album Glass. En dat album, dat zal ook uh, vanaf 8 uur zo'n beetje centraal staan. Het gaat ook iets anders klinken dan normaal. Namelijk, het is een uh, semi akoestisch optreden. Dus uh, het is iets uh, minder uh, ja, pittig als je van de band eigenlijk uh, min of meer gewend bent. En bovendien... Mocht je uh, kijken bij uh, de sociale media kanalen van de uh, Arthurs... dan zie je dat er een heel uh, compleet toerschema in elkaar gezet is. Uh, en alles uh, valt in staat natuurlijk alles met, uh, met de Delta-variant... want uh, die schijnt ook weer behoorlijk huis te houden onder een bepaalde leeftijdsgroep. Uh, en uh, men is een beetje uh, weer van de leg af, heb ik het idee... Nou, wij doen gewoon uh, hier met, uh, met zeven man in de studio rondlopen... en we doen net alsof er niks aan de hand is. Dus uh, we gaan gewoon een beetje lekker een, uh, een radio optreden uh, doen... hier uh, straks met de artists tussen acht en tien. Dus dat uh, weet je dan ook alvast. Ook vooruitlopend op een uh, albumpresentatie... nou eigenlijk, ja, een mini-album... want dat is uh, meer, min of meer wat er gaat gebeuren... is Lea Rij, uh, dat, uh, dat, of Lea Rij, zoals je het noemen wilt... E-lips heet, uh, heet het de EP en die zal ze komende zondag gaan presenteren in uh, Bitterzoet in Amsterdam. Dat is een bekend terrein, ook uh, bijvoorbeeld voor Nanna M. Rose, want die had dat niet zo lang geleden ook met haar EP gedaan. Maar uh, Lia Rai gaat dat dus ook doen. Uh, afgelopen week uh, een uitgebreid artikel met, uh, met Lisa uh, die uh, daar het uh, nodig over vertelt. Want dat is uh, degene die achter Lia Rai verschuil uh, gaat. En dit is het meest recente. En die heeft ze opgenomen in de studio van Ruben Baus. Wie is dat dan ook alweer? Nou, dat is die man van Eli. Die ook ooit nog eens een keer de Rob Agda hebben gewond, eh, gewonnen. En datzelfde eh, is ook met Lia Rai. Want die is ook ooit deelnemster geweest in een grijs verleden. Met een band waar zij ook aan de Rob Agda Award heeft meegedaan. Nummer heet Farring.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 All uh -huh. To my fingers. Little down. Van deze Colin Hoeven. Uh, dat nummer dat heet One of a Kind. Um, hij liet tegen mij al wat uh, doorschemeren... ...dat hij uh, wel een beetje goesting had... ...om deze kant op uh, te komen. Nou, dat uh, gaan we dan meemaken. Wat ik nog wel even uh, kan melden... ...is dat we uh, in augustus... ...een zeer bijzondere studiogast uh, gaan krijgen. Nou ja, bijzonder... Voor mij is het de muziekvriend. Maar voor de rest van Zandvoort is het gewoon de burgemeester. Maar hij komt precies een jaar na dato Komt hij nog een keer langs? En of we dan ook live muziek hebben, daar moet ik zelf nog even mee aan, aan de slag. Want ja, het zou natuurlijk wel leuk zijn als we dan ook nog live muziek in de studio hebben. Maar goed, dat kunnen we nog niet 1-2-3 regelen. Wellicht dat Colin. Goesting heeft om op 5 augustus deze kant op te komen. Moet ik wel even met hem in de slag overigens. Uh, Lia Rai was daarvoor. 11 juli, en dat is komende zondag, gaat zij haar uh, EP presenteren. Mini-album, hoe je het maar noemen wilt. Uh, dat nummer dat heet Illips als het goed is. Uh, en dat uh, gebeurt in Biddenzoet in Amsterdam. En dat uh, mag je dan daar verder bekijken. Um, Ward is een van de mensen die bijvoorbeeld ook hier geweest is. Ik meen in 2018. dus is ook alweer een jaar of drie uh, terug. Maar zij heeft ook uh, nieuw materiaal uitgebracht. Uh, is ook de opmaat uh, naar mogelijk een EP. Dat, uh, daar ben ik ook nog niet 1, 2, 3 uit. Maar dit is het uh, werk wat zij onlangs heeft uitgebracht. Touch you! deze Melle, want Melle die heeft ook aangekondigd dat hij weer met een nieuwe single gaat komen. Nummer dat heet Run Run. Dit is nogal een wat bedaagder materiaal wat hij eerder al heeft uitgebracht on the road. Als het goed is volgende week vrijdag mag de nieuwe single, kun je hem vinden op de verschillende platforms. En dat is dan volgende week. Daarvoor hoorde je woord met Touch You. En een prachtige tijd weer dan bijna op kwart vracht. Even weer naar een tijdje terug, want de dames van Leuna die had op een gegeven moment een, een single uitgebracht. Maar ze um, willen nog wel eens af en toe wat YouTube filmpjes delen. En dat hebben ze vrij recent ook gedaan met betrekking tot het nummer wat ik nu ga draaien. Uh, daarop is te zien dat een van de twee zussen ineens met de auto op pad gaat. De andere zit ernaast. Maar dat heeft ook te maken met bepaalde angsten uh, want ja wat, uh, want Madelon want had uh, besloten om weer eens achter het stuur te kruipen alleen, dat had ze uh, een lange tijd niet uh, gedaan en uh, dat uh, was natuurlijk wel een klein beetje beangstigend. het had ook betrekking op het uh, nummer wat, uh, wat ik uh, gedraaid, Terrified uh, eigenlijk is uh, het filmpje min of meer ook het weerslag uh, van de single uh, die ze een tijdje terug al hebben uitgebracht en dat is dit nummer dus This filter which makes everything Zo op de achtergrond is dat ze bezig zijn met de soundcheck. De band van vanavond, de Arters, gaan straks semi akoestisch spelen. Zes nummers, als het goed is volgens het spoorboekje, vier nummers in het eerste uur. Dus in het tweede uur eigenlijk. Ze zijn al een uur bezig. En tussen 9 en 10 nog eens twee nummers. Dus dat ga je straks allemaal horen. Joff, of Jeff Wild, hoe je het maar noemen wilt, daydreamer. Daarvoor hoorde je Terrified van Luna. Um, ook een band die niet zo lang geleden uh, geweest is... is uh, deze band gekomen komen uit Breda. Uh, maar ze kunnen toch wel heel aardige muziek uh, maken. Een duo, Davy en Anna. Oftewel Light by the Sea. Het nummer dat heet uh, Crimson Sugar. Een beetje een soort van 70-jarige disco. Hij, uh, we hebben ze er een beetje in verwerkt. Light by the Sea. Het is uh, bijna um, uh, acht uur. We gaan op weg uh, naar de acht uur. Want uh, we hebben er nog geen. En dat is ook een uh, nieuwe single. Uh, hij is hier ook een uh, aantal malen geweest. Deze Frank Damion, Want die ook hij heeft een uh, single uitgebracht. En uh, die kunnen we natuurlijk niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Dus tot aan het nieuws ga je deze horen. Dat heet Crying. En er moet wel wat uh, gaan gebeuren natuurlijk. still going to pieces every time i the auction